Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een sprankje hoop, zo noemt de VN de verlenging van een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Ze hebben afgesproken nog twee dagen niet te vechten. Correspondent Nasra Habiballa over wat er verder is afgesproken. Nou, wat we weten is dat die afspraken over deze verlenging er eigenlijk hetzelfde uitzien als de afspraken over de deal de afgelopen dagen. En dat betekent dat per verlengde dag uh, Hamas... 10 Israëliërs vrijlaat en in ruil daarvoor laat Israël dan per dag 30 Palestijnen vrij. Israël zal ook extra noodhulp toelaten in Gaza. Volgens mensenrechtenorganisaties moet er snel veel meer hulp komen voor mensen in Gaza. De premier van Finland is boos op Rusland. Dat land stuurt sinds twee weken expres grote aantallen asielzoekers... richting de Finse grens. Bijna alle grensovergangen zijn daarom gesloten. De premier vindt het een kwestie van nationale veiligheid. Union and state. Deze maand zijn ongeveer 900 asielzoekers de grens overgestoken. Daarvoor ging het om hooguit één per dag... Rusland zou wraak willen nemen omdat Finland lid is geworden van de NAVO. De schade aan een stuk bos in Brabant waar drugsafval is gedumpt... is groter dan gedacht. Het duurt nog minimaal twee jaar om de natuur in Halsteren weer gezond te maken. Er moeten meer bomen worden gekapt en er moet dieper worden gegraven... om alle vervuilde grond weg te halen. Dea uit Rotterdam wordt helemaal gek van bedwansen. De kleine, jeukende insecten zitten al jaren in haar huis... Ondanks een complete reiniging van de hele woning. Ze sliep al noodgedwongen bij haar ex, maar nu gaat ze nog een stapje verder. De bedwansen maken haar zo wanhopig dat ze gaat verhuizen. En alles gaat weg. al mijn spullen. Speelgoed van de jongens. Alles. Lampjes, tv's. Ik heb toevallig gisteravond een hele grote gewonden. Klote beestjes. Kleine beestjes, maar die maken mijn leven best wel jeur. De woningbouwvereniging heeft gezegd dat ze het appartement grondig gaan schoonmaken voordat ze het aan iemand anders gaan verhuren. Het weer, nogal wat regen, vooral in het midden en zuiden. In Twente en de achterhoek kan er een beetje sneeuw vallen. Vannacht vaker droog en dan kan het ook vriezen. Morgen is het droog, er is zon en het is 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, we gaan luisteren naar Nortjevel, well, de Funeral Smell...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 Met puzzels of flash van het, uh, van het album Lasers Lusferi. Ja, ik ben ook een amateur. <laughs> de naam van de band is afkomstig van uh, een opname van de Amerikaanse black metal band Von. In 98 is de band opgericht en uh, Erik Danielson is de, de frontman.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 Spacey like maggots Maggots in flames Spilled in natural ruin Darkest behind Now in those dreams no As it on your spine.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 juni vindt in Oslo weer Tons of Rock plaats. Naast nou, de algenoemde Judas Priest en Parkway Drive zullen er ook Satyricon, Abbath uh, met een Immortal Set, Opeth, Black Debbeth, Motorpsycho, Oslo S, Better Lovers, Igor, Orange Goblin, Rotten Christ, Thunder Mother,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 Maar liefst 27 nieuwe namen. En dit zijn Vlogging Molly, Ginger, Sodom, Corpiglani, Dark Tranquility, Spirit Box, The Amity, uh, Affliction, sorry, Orden Ogun, Whitechapel, Madball, Cult of Fire, Calajon, Unearthed Evil Invaders, Bokassa, The Butcher Sisters, Our Promise, Siamese, Heretoir, Jesus Peace, Svalbard, Necrotic. Tenside, Trip, Fixation... Moonshot en Voodoekjes. Eerder waren onder andere en uh, and Marth... Air Architects, Behemoth... Foyersfans, Lord of the Lost... Subway to Sally en Motionless... in White All bevestigd. Summer Breeze vindt volgend jaar plaats van 14 tot en met... 17 augustus in het Zuid-Duitse... Dinkensbühel. Kaarten kosten tijdelijk... 200 euro in de voorverkoop en zijn verkrijgbaar... via www.summerbreeze.de. En dat was het weer eventjes... voor nu, want de tijd gaat dringen... en Ben gaat weer een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 Ritme van ZFN. via de kabel op 104. Ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag zijn er weer Israëlische gijzelaars vrijgekomen. Hamas heeft vanavond 11 mensen laten gaan. Israël laat in ruil 33 Palestijnse gevangenen vrij. Het is allemaal onderdeel van een gevecht.